Joris Dubinitski met het NOS-journaal. In Syrië zijn weer aan de gang. In verschillende steden gingen tegenstanders de straat op na oproepen van de oppositie. Ze willen kijken of het Syrische leger zich houdt aan het zaakt het vuren. Dat ging gisteren in en wordt sindsdien redelijk nageleefd. Er zijn enkele incidenten gemeld. Een oppositiegroep in Londen zegt dat in Hama een demonstrant werd doodgeschoten toen hij een centraal plein probeerde te reiken.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 De aanslag op het sportgala kon op het nippertje worden voorkomen. De 25-jarige acteur Abdullah El Baoudi is in Marokko overleden. Dat bevestigt de toneelacademie Maastricht waar El Baoudi studeerde. Hij speelde in de tv-series Van Spijk en Dunja en Desi. Ook had hij een rol in de film Lover of Loser. Die is gebaseerd op een boek van Carrie Slee. Abdullah El Baoudi was geboren in Amsterdam. Het is niet bekend waaraan de acteur is overleden. Het weer wisselend bewolkt en vanavond overal droog. Morgenochtend ook wat bewolking. De rest van de dag wordt het vrij zonnig en zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en de afrit Bunschoten 4 kilometer... Tussen Eembrugge en Knopend Hoevelaken staat nog eens 4 kilometer. Dan de A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 4. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knopend Oude Rijn en Driebergen 10. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de Afrit Berkel en Rode Roderijs 4. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik kilo Ambach en Sliedrecht West 5. Dan de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Meteren en Echtel 12. Dat had te maken met een autobrand, maar de rijstroken zijn weer vrij. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de uit.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 Ja, luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Jaargang 22, aflevering 15 van 13 april. Een zonnige vrijdag, de 13e. Deze week hadden we 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Verdwenen zijn Adele, Ariana, Dion, Sean Paul en Lady Gaga. En de snelste stijger was Jason Derulo met Breathing, 7 plaatsen omhoog. De snelste daler was Rich Khalifa, featuring Snoopy Dogg en Bruno Mars. Met Young and Free, 10 en langsgenoteerde studiokillers uh, op 40, Oda aan de Bouncer, die staan op plaats 40 en die hebben er 17 weken in gestaan. Wat gebeurde er nog meer uh, op 13 april in de geschiedenis? In 1945 werd Assen bevrijd en in 1987 wordt Portugal en China tekenen een overeenkomst waarbij het eiland Macau in 1999 wordt teruggegeven aan China. In 1992 op 13 april was er een aardbeving bij Roermond met een magnitude van 5,8 op de schaal van Richter. En in 1997 op 13 april Tiger Woods wordt de jongste golfer van de Masters toernooi in Amerika. En dan hebben we het uiteraard over golf. We waren gebleven bij nummertje 19. Kate Perry kwam van 20 en zit nu 9 weken in de Euro Breakdown met Part of Me. De vier nieuwelingen, maar de mooiste verrassing was natuurlijk Major Hawthorne, featuring Rizzle Kicks in The Walk. Van niets binnen op 30 en dat blooft nog wat. Wij gaan weer richting de nummero 18... En die staat op uh, Michael Kiwan Na En die staat elf weken in de Euro Breakdown. Breakdown, Breakdown. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam. De naam, he. Kill My Boyfriend, op 17, Natalie Kills. Ze komt van 19 en ze staat nu zes weken in de Euro Breakdown. Ik zei, ik had u verkeerd ingelicht, want Michael Kiwando, Home Again, wordt volgende week weer gedraaid en die staat op 18. Even een kort overzichtje, vanaf 30, Major Harthorn, vizel, featuring Rizzle Kicks, The Walk. Op 29: Hot Chelle Ray met Honestly. Op 28: Wiz Khalifa featuring Snoopy Dogg met Bruno Mars, Young, Wild and Free. Op 27: Fun featuring Janelle Monet, We Are Young. Op 26: Van 23: Snow Patrol in the End. Op 25: Van 29: Of Monsters and Men, Little Talks. Op 24: de Nickelback komen van 26 met het prachtige nummer Lullaby. Op 23 Azalea Banks featuring Lazy J 212. Op 22 DJ Fresh featuring Rita Ora Hot Right Now. Op 21 Afrojack featuring Sharon and Lynology, Can't Stop Me Now. Op 20 Far East Movements featuring Justin Bieber Live My Life. En op 19 uur hoort het vlak voor de klok van 3 uur... Uh, van uh, Kate Perry met Part of Me op 19. Op 18 Michael Kiwandu, Home Again. En net hoorden jullie Natalie, Kill, Natalie Kills, Kill My Boyfriend. Wat een titel, op 17. Op 16 vinden we terug en die komt van 10, Beyoncé, Love on the Top. En op 15 komt van 17, vier weken in de Breakdown John Mayer, Shadow Days.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 Stemgeluid van John Mayer, Shadow Days, op 15. Wordt het tijd dat we doorgaan naar nummertje 14 en die komt van 16. En die staat 5 weken in de Euro Breakdown. Quintino en Sandra Silva met EPIC. En dat was op de 14 en hij kwam van 16, 5 weken in de Euro Breakdown. Quintino en Sandra Silva met Epic. Op 13 vinden we terug uh, Emily Sandé met Next to Me. Ze komt van, uh, komt van 15 en staat 6 weken in de top 40 van de Euro Breakdown. Ook um, vrijdagmiddag van uh, 4, 3 tot 5 live. Normaal gesproken Shorts van Dama Shores is een weekendje weg. En dan hebben we plaats wordt ingenomen wordt door DJ Zorro. We gaan luisteren naar nummertje 13. Kwam van 15, 6 weken in de Eurobreakdown. Emily Sandé met next to me Dat was uh, niemand minder dan Emily Sunday op 13 met Next To Me. En ze kwam van 15 en staat 6 weken nu in de Euro Breakdown. Op 12 vinden we terug Jason Mraz met I Won't Give Up. En hij komt van 5, dus hij is goed gedaald. Staat overal 13 weken in de Euro Breakdown. En dat brengt ons uh, richting de top 10. Maar alvorens we daar naartoe gaan, uh, uh, luisteren we nog even naar nummer 11. Die komt van 14, 9 weken in de Euro Breakdown. Madonna featuring Mickey Maya en M.I.A. Give me all your lovin'.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 Met Madonna op uh, 11 en uh, featuring Nicki Minaj en MIA, Give Me All Your Love. Instaan staan we aan de poort van de top 10. Tijd voor een kort overzicht van de laatste 10 nummers. En dan beginnen we op, uh, uiteraard op 20 met Far East Movement featuring Justin Bieber, Live My Life. Op 19 Kate Perry met Part Of Me. En op 18 vinden we terug Michael Kiwanuka, Home Again. En op 17 Natalie Kills, Kill My Boyfriend, wat een titel. Op 16 hebben we Beyoncé, Love on Top. En op 15 het prachtige rouwe nummer van John Mayer, Shadow Days. Op 14 vinden we terug Quintino en Sandra Silva met Epic. Op 13 Emil Sandé met Next To Me. Op 12 Jason Mraz, I Won't Give Up. En op 11, je hoorde haar zojuist, Madonna featuring Nicki Minaj en M.I.A. Give Me All Your Lovin'. Op 10, we komen bij de laatste 10 en die komt van 8, staat 10 weken in de Euro Breakdown. Alisa Reed featuring Jump Smokers, Alone Again. En op 9, Simple Plan featuring Knaan, Summer Paradise. Oh, oh, take me back, take me back. Oh, yeah, back to Summer Paradise. My soul is broken Het was uh, Simple Plan featuring Knaan met het heerlijke Summer Paradise. En als ik zo naar buiten kijk, dan kan het dat ook nog een hele mooie dag en morgen ook nog te worden met veel zon. Gauw door, op nummer 8 vinden we terug uh, Jesse J met Domino. Hij komt van 4, staat 12 weken in de Euro Breakdown. En op 7, daar was hij weer, gestegen. Van 12 naar 7, 8 uh, weken in de Euro Breakdown. Birdie met People Help the People. 7, uh, burly People Help the People. Nader door de top 6. En aangezien ik de top 6 uh, jullie allemaal niet wil onthouden uh, en de tijd toch begint te dringen als ik daar steeds doorheen ga praten, gaan we twee nummers achter elkaar draaien. Allereerst op nummer 6, komt van 13. En staat 5 weken in de Euro Breakdown. Jason de Rulo met Breathing. Gevolgd op nummer 5, 6 weken van plaats 6 naar 5 en 8 weken in de Euro Breakdown. Licky Lee. Allereerst Jason de Rulo met Breathing. breathe And I'm breathing Ja, je hoorde achterin volgens Jason Derulo met Breathing en op 5 Licky Lee met Isle Follow Rivers. We gaan uh, ons opmaken voor de top 4. En allereerst is daar op de vierde plek Chris Brown met Turn Up The Music. Komt van uh, 7 en staat 7 weken in de Euro Breakdown. En daar gelijk daarna in verband met de tijd op 3. Carly Rae Jepsen. Eén plaat gezakt van 2 naar 3 en staat tien weken in de Euro Breakdown met Call Me Maybe. maken ons op voor de top 2 en uh, we gaan even kijken vanaf 10 Alicia Reid featuring jump Smokers Alone Again en op 9 Simple Plan featuring Knaan Summer Paradise, een heerlijke medley op 8 uh, Jesse J met Domino en op 7 vinden we terug Birdie met People Help The People op 6 Jason Derulo met Breathing en op 5 Lily, Licky Lee, Licky Lee? I Follow Rivers, hoe verzinnen ze die naam? was het niet gewoon de Beatles, Dan was een stuk makkelijker op 4 Chris Brown met Turn Up the Music. En op 3 Carly Rae Jepson met Call Me Maybe. Nou, die moest een plaatsje zakken en die moest natuurlijk een plaatsje vrijmaken. En wel voor train met drive by. Op de andere kant van de street, I knew. To a girl that looked like you. I guess that's déjà vu. But I thought this can't be true, cause you moved to West LA. Oh.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 En dan uh, naderen we de ontknopingen. De nummertje 2 hadden we net. Train by drive by. En dan wordt het nu tijd voor de nummer 1. Wederom geprolongeerd. Stond vorige week ook al op 1. En deze week weer op 1. En het aantal weken dat ze al uh, in de Euro Breakdown staan is totaal 10. Is de nummer 1 van deze week van de Euro Breakdown van 13 april 2002. Aflevering 15. Is Flow Rida featuring Saya met de Wild Ones. Then we hit fame We be easy with the bell We hit insane